Deze week in het online programma Gnosis Nu, week 3. De twee gestalten in de microcosmos. Er zijn drie grote belemmeringen om het ware pad te vinden. De eerste belemmering is het ik-wezen en alle begogelingen van de stofsfeer. De tweede belemmering gaat uit van de spiegelsfeer. En alle krachten en entiteiten die daarin werkzaam zijn. De derde belemmering gaat geheel uit van de eigen microcosmos en speciaal van het onbekendste deel daarvan, het aurische wezen. Deze belemmering doet zich eerst in volle omvang gelden als het er naar uitziet dat aan de eerste twee ontsnapt is. Het aurische wezen is een zevenvoudig georganiseerd veld, waarin alle krachten van de macrocosmos in het microcosmische uitspansel worden weerspiegeld. Behalve de gemakkelijk voorstelbare bolvorm heeft het ook de gedaante van een persoonlijkheid, maar dan van een veel grotere omvang dan de aardse persoonlijkheid. De aurische persoonlijkheid is te zien als een lichtwezen, is een hemelswezen vol van meerdimensionale heerlijkheid. We kunnen dus zeggen dat iedere microcosmos twee persoonlijkheden kent, een aardse gedaante en een aurische gedaante. We moeten begrijpen dat we de aurische hemelse gedaante zeker niet mogen verwarren met de oorspronkelijke gestalte. Deze oorspronkelijke gestalte zal opnieuw in de microcosmos moeten worden geboren en zal dan weer het oorspronkelijke mensenrijk, het onbewegelijk koninkrijk, kunnen binnengaan. Daarom moet met nadruk worden gezegd dat zoals de aardse gestalte van de microcosmos door transfiguratie moet worden vernieuwd, dit ook het geval is met betrekking tot de hemelse gestalte. In de voorgaande tekst komen nogal wat woorden voor die niet alledaags zijn, zoals microcosmos, aurisch wezen, spiegelsfeer en transfiguratie. Misschien kun je je van deze begrippen geen heldere voorstelling maken. Jan van Rijkenborg heeft een specifieke taal ontwikkeld, die je wil laten ervaren dat er ook een andere, een geestelijke wereld is. Waar je over na moet denken en als het weerklank in je vindt, er naar op zoek kunt gaan. Eigenlijk wijst hij je de weg naar die geestelijke wereld. Maar om daar te komen, moeten we eerst onkruid wieden om met Saint-Exupéry, de auteur van De Kleine Prins, te spreken. Wij zullen in deze beschouwing proberen om deze specifieke taal, deze woorden, te beschrijven, om zo meer begrip te krijgen. Al in de oudheid waren er filosofen die de mens beschouwden als een heel lal in het klein, een kleine wereld. Een microcosmos. De aarde maakt deel uit van een zonnestelsel waarin meerdere planeten met hun manen rond de zon draaien. Dat hele planetenstelsel wordt omringd door een dierenriem, de Zodiac. We noemen dit stelsel de macrocosmos. Zo maak jij onderdeel uit van een microcosmos, welk een zevenvoudig stelsel kent met een dierenriem. De macrocosmos projecteert zich in de microcosmos, zoals Hermes Trismegistus zegt, zo boven, zo beneden. Binnen de microcosmos bevindt zich de aura die het product is van de macrokosmos. De aura is een bol die bestaat uit zeven lagen, verschillend van trilling en kleur. Er zijn mensen die haar kunnen zien. En binnen die aurische bol bevindt zich een ledige ruimte. Die holte, die ledige ruimte, noemen we het openbaringsveld. In die open ruimte ontwikkelt zich met regelmaat steeds weer opnieuw een mens. Deze mens wordt omsloten door de aura van de microcosmos. Jij als mens bent dus met die aura verbonden. De mens die in het openbaringsveld van de microcosmos geboren wordt, vertegenwoordigt de toestand van de aura. En de aura op haar beurt vertegenwoordigt weer de toestand van de macrocosmos. Je bent dus werkelijk een wereldburger, een kosmische mens. Niet alleen maar voortgekomen uit eigenschappen van je ouders. Voorafgaand aan de stoffelijke conceptie is er al een aurische conceptie. De betrokken aura wordt zo zou je kunnen zeggen, aangetrokken door het ouderpaar. De aura is in het stadium voor de geboorte al duidelijk waar te nemen rond het embryo. Al snel ontwikkelt zich in de mens een aardebewustzijn, een ik-bewustzijn. De ik-mens heeft als voertuig de persoonlijkheid. Zij is ook een zevenvoudig wezen, komt voort uit de zevenvoudige aura van de microcosmos. Zeven zaadatomen vormen een nieuwe persoonlijkheid. De zevenvoudige persoonlijkheid bestaat allereerst uit een stoffelijk lichaam, ten tweede een levenslichaam, ten derde een begeerte lichaam, ten vierde een denklichaam en drie toestanden van het ego, die wel manas, body en atman worden genoemd, ofwel de ziel, de geestziel en de geest. Als wij sterven, verdwijnt onze zevenvoudige persoonlijkheid. Door middel van de zeven zaadatomen worden de ervaringen van de persoonlijkheid verwerkt in het aurische wezen. Er gaat werkelijk niets van je ervaringen verloren. Het stoffelijke lichaam lost vervolgens op in de aarde of via het vuur in de aarde. Het levenslichaam lost op in de wereldeter. Het begeerte de lichaam, denklichaam en de drie aanzichten van het ego Lossen op in de spiegelsfeer. De spiegelsfeer is die sfeer waar je na je overlijden gedeeltelijk naar overgaat. Samenvattend kunnen we zeggen dat er twee gestalten in de microcosmos zijn: het onsterfelijke Aurische wezen en de sterfelijke persoonlijkheid. Wij zijn dus niet alleen natuurwezens met betrekking tot de aarde, maar ook met betrekking tot de macrocosmos. Die macrocosmos openbaart zich in zekere zin in ons. Maar wat wij hier schetsen is slechts één zevende deel van de microcosmische openbaring. En hoe? Kun je nu verbinding maken met de zes andere openbaringen, of tenminste allereerst met de tweede van de zeven openbaringen? Door transfiguratie, dat wil zeggen door vernieuwing van beide gestalten, en dat vangt aan in en met de persoonlijkheid. Je bouwt een geheel nieuwe gestalte op basis van een nieuw bewustzijn en laat het oude ik-bewustzijn achter je. Makkelijk gezegd, maar het vergt van ons een enorme bewustwording van onszelf, een durven kijken naar alles wat ons in het dagelijks leven voortdrijft. Door dit continue zelfonderzoek worden we ons steeds meer, steeds bewuster van wat ons aan deze wereld, haar stof en spiegelsfeer bindt. We hebben dus heel wat los te laten, op te breken, maar tegelijkertijd ook te accepteren, te aanschouwen, om tot vernieuwing, tot vernieuwing, bewustzijn te komen. Maar we hoeven dat niet alleen te doen. Er is altijd hulp van gelijkgestemden, van degenen die ons zijn voorgegaan, en van de geest, het licht, God zelf. Aangezien geest, ofwel de werkzaamheid van God, zich altijd en volstrekt, in volmaakte harmonie, in de zeven kosmische sferen uitdrukt. Zij, geest, is eeuwig, zij is ongeboren, nimmer veranderend, onkenbaar, niet geopenbaard, een onzichtbaar vuur, het hoogste bewustzijn dat alles volmaakt voortbrengt. De eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.